8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. VVD staatssecretaris Teven gaat niet akkoord met de eisen van de PvdA over het aanpassen van het asielbeleid. PvdA-leider Samson belooft in zijn achterban veranderingen in het wetsvoorstel over strafbaarheid van illegaliteit en een humaner vreemdelingenbeleid. Maar Teven vindt dat niet nodig. Het asielbeleid is volgens hem al humaan. Samson heeft er toch vertrouwen in dat de staatssecretaris van mening verandert.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 Gemeenten in Oost-Gelderland kunnen op dit moment geen contracten afsluiten... omdat ze nog niet weten hoe de bezuinigingen op de thuishulpen uitpakken. Afgelopen jaar zijn meer bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld dan in 2011. Ruim 14.000, bijna 3.000 meer dan een jaar eerder. Volgens het LAREP, het onderzoeksinstituut dat de bijwerkingen registreert... kwamen de meeste klachten over spierpijn bij gebruik van een cholesterolverlager... Het instituut denkt dat de bereidheid van mensen toeneemt om bijwerkingen te melden. Daarnaast was het LAREP afgelopen jaar veel in het nieuws... vanwege de ophef over de dianepil. Minister Schultz gaat onderzoeken of rechtsinhalen op de snelweg... mogelijk en wenselijk is. Ze reageert daarmee op een wens van de VVD. Haar partij denkt dat rechtsinhalen een aantal voordelen oplevert... zoals een betere doorstroming, minder onverwachte manoeuvres... en het voorkomen van bumperkleven. Schultz heeft beloofd dat ze een oud onderzoek uit 2000 opnieuw gaat bekijken. Volgens de minister is de situatie sindsdien veranderd... omdat er nu veel snelwegen zijn met drie of meer rijbanen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het, van het westen uit droog. Morgen een stevige noordwestenwind, kracht 7 in het Waddengebied. Er valt een enkele bui en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat tussen Born en Eurmond... 4 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Bij Eurmond is maar één reis ook open. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Er staat voorknoop het Rijkenvoort, 3 kilometer door een ongeluk. En daar zijn twee reistoken dicht. En ook dicht is de N279, de weg Roermond-Denbos... die is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Tussen Veghel en de A50 Hou daar dus rekening met een omleiding.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 Rotterdam, havenstad, niet boot van Europa. Voor mijn man moet denken zijn containerschepen. Echte mannen en begrote boten. Een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe balansen, nieuwe macht. Ja, het trio kernkoppen over de Tweede Maasvlakte... die morgen officieel geopend wordt. Goedenavond, Tido Vellinga. Goedenavond. Uw taak was die Tweede Maasvlakte zo milieuvriendelijk mogelijk te maken... Morgen is die opening. Wat wordt uw taak? Nou, ik, we, we varen met vijf traditionele zeilschepen naar binnen. En ik mag, dat vind ik heel erg leuk, op het laatste schip de gastheer zijn voor de, voor de externe contacten, de stakeholders. De, de Bobo's? Kom. Nee, de Bobo's zitten op het eerste schip de VIP's. En dan hebben we de klanten en dan hebben we de aannemer. En dan hebben we de banken en dan hebben we de stakeholders en, en, uh, en, en wat eigen personeel. Maar het is heel leuk om daar. Toch nog als gastheer te mogen optreden. Ja, want u gaat daar varen dus. En dan, rij, dan vaart u daar. En waar verheugt u zich nou op om te laten zien? Jongens, kijk daar. Nou, het is, het is sowieso verschrikkelijk mooi... om die grootsheid van die haven daar te zien. 600 meter breed kanaal. 20 meter diep. Er dus staat een reuzenrad naast wat 20 meter hoog is, en daar kijk je echt tegenop. En dan moet je realiseren dat de waterdiepte dus net zo diep is... als dat enorme reuzenrad, om straks die, die reuze containerschepen binnen te krijgen. Ja, dus de diepte is even diep als de hoogte van dat reuzenrad? Ja, de waterdiepte. Is daar even... is over nagedacht door de organisatie? Absoluut, maar zo is over heel veel dingen nagedacht. Ja, want waar is over nagedacht? als u daar Nou, zo... echt, uh, van, om, om vanaf het begin... Een, een, een maatschappij te maken die gewoon klopt. Die aan alle kanten past bij deze tijd. Uh, dus, dus er werd heel veel aandacht besteed aan kennis. Maar ook aan wat, wat wil de omgeving. Hoe krijgen we een hele duurzame maatschappij die gewoon de toekomst aan kan. Mm -hmm. Terwijl we daarvoor vaak redeneerden... Van, nou, we hebben een wetgeving die is eigenlijk te streng. Je bent voortdurend tegen de wetgevers aan het duwen. Jullie zijn te streng, wij kunnen geen economie bedrijven. Ze hebben helemaal omgekeerd. Wij zeggen... Over 40 jaar willen we die haven nog hebben te functioneren. Wat vindt de maatschappij nu en dan belangrijk? Wat vinden we zelf belangrijk? En dat is natuurlijk een economie die geen sporen meer achterlaat. Dat is een groene economie. Ja, want u bent daarbij betrokken geweest hè, om het zo groen mogelijk te maken. Ja. Heel even voor mijn begrip. Hoe groot is eigenlijk die, die tweede maasvlakte? Over oh, we praten over 20 vierkante kilometer. Dat is dus zeg 2 bij 10 of 4 bij 5. Vergelijkbaar met heel Schiphol. Zo groot. Ja. En hoe lang geleden zijn jullie begonnen daarmee, met die bouw? Nee, we zijn in 2004 begonnen met de procedures en in 2009 met de bouw. En vandaag of morgen wordt die echt opgeleverd en is die compleet gebruiksklaar. En wil dat zeggen dat er ook al bedrijven zijn of is het vooral één grote kale vlakte nog? Nee, nee, nee, De bedrijven die zijn nu op hun terreinen, waar wij eerst de kadermuren voor gebouwd hebben en de wegen, spoorwegen en zo, die zijn hun terminals aan het bouwen. Dus, uh, dat is nog niet af? Nee, nee, nee, nee want dat, die wij investeren een paar miljard, maar zij investeren bijna per bedrijf ook een miljard uiteindelijk. Ja, dus dat is deel 2, als het ware. Deel de twee, en die, uh, maar de eerste kraan is al gearriveerd. En eind van dit jaar kunnen ook de schepen, het signaal morgen is, de schepen kunnen nu ook komen. Uh, daarom openen we hem ook met schepen. En volgend jaar gaat hij volledig in bedrijf. Spannend, hè? Heel erg spannend, maar ook heel erg leuk om te zien dat het ook echt werkt. En u bedoelt met echt werkt? Echt werken is dat je vanaf het begin in 2004 iets wilde neerzetten wat het meest duurzaam is. Waar je allerlei listen voor moet verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want kom eens even met een paar listen. Want u heeft dus listen moeten toepassen om het zo milieuvriendelijk te krijgen. Nou, ja. Dus, maar maar dat, dat is op een aantal gebieden. Want wat, wat is milieuvriendelijk? Wat is duurzaamheid? Je wilt eigenlijk een maatschappij die dan geen blijvende sporen achterlaat in het milieu. Hij wordt aangelegd in een natuurgebied. Dus is er gezegd, moeten we nieuwe natuur creëren wat compenseert. Dat is gedaan door een, een gebied, de, de bodemberoerende visserij eruit te halen... waardoor je meer voedsel voor vogels krijgt... die in dat gebied waar de maasvlakte komt niet meer kunnen voorrageren. En er zijn een aantal rustgebieden aangelegd. Dan compenseer je die effect op de natuur voor drie soorten vogels. Maar tegelijkertijd hebben ook andere vogels de baat bij en zeehonden. Een andere manier om geen sporen achter te laten... is dat een tweede maasvlakte leidt op meer transport meer luchtverontreiniging. Dat wordt volledig gecompenseerd door... op de eerste maansvlakte vanaf dat moment... ook alleen maar schone vrachtwagens toe te laten. Dus heb je netto geen bijdrage aan luchtverontreiniging. Ter plekke niet, maar dat gaat natuurlijk veel verder. Want die schone vrachtwagens rijden door Nederland en Europa. Mm -hmm. En dan zeg ik dan heb je dus ook eigenlijk een plus voor de luchtkwaliteit. Dus ik moet me voorstellen dat u met elkaar, met het havenbedrijf... want daar werkt u ook voor... Uh, en um, de, de organisatie die echt die maasvlakte zelf aanlegt en milieuorganisaties om de tafel bent gaan zitten... en heb gezegd, jongens, hoe krijgen we het nou zo goed voor elkaar... om het zo milieuvriendelijk mogelijk te maken? Of hoe gaat dat dan? Ja, Dat is eigenlijk wel vanaf het begin het proces geweest. Je probeert alle partijen aan tafel te halen. We hebben met de met grote partijen een, een soort basisafspraak gemaakt. We gaan inderdaad op deze manier werken. We maken een overeenkomst over luchtkwaliteit en over natuurcompensatie... En dan spreken we met elkaar af hoe we dat doen. En dat we ook dat monitoren om te laten zien dat we het doen. Want je kunt wel A zeggen maar B, en B doen. Mm -hmm. Je moet dus wel gewoon traceerbaar zijn wat je doet. Ja. Een aantal partijen waren op dat moment niet binnen te halen. Uh, omdat ze faunabescherming en, en, en, en milieudefensie... Die, die, die vonden de huidige plannen op dat moment niet ver genoeg gaan. En hadden ook meer principiële bezwaren. Uh, teg, tegen die aanleg en tegen groei. Mm -hmm. Principele bezwaren kun je op dat moment eigenlijk nooit wegnemen... maar je kunt wel met ze proberen in dialoog te komen... van hoe kan, het dan, hoe kan ik toch ook jullie eisen tegemoet komen? En, en zo, was het havenbedrijven op haar beurt daar wel toe bereid... om zo milieuvriendelijk mogelijk te worden? U was een soort tradion tussen die twee partijen. Nee, want dat gaat ook niet van de een op de andere nee. dag. Dat, dat vergt best veel overtuigingskracht. Maar het beeld dat ik altijd gebruik is van... je wilt twee keer zoveel economie... We willen van 10 miljoen naar 20 miljoen containers per jaar... Dat leidt tot veel meer transportbewegingen en schepen. En je, iedereen weet dat, dat je, je woont daar vlakbij. En je wilt niet meer lawaai en viezere lucht. En, en wettelijk kan dat ook niet eens. Dus als je twee keer zoveel activiteit wil... moet alles twee keer zo schoon. Dus dan kun je wel denken van het hoeft nog niet van de wet. Maar begin er maar aan, want straks loop je vast. En dat beeld, dat je dus kunt, economie kunt koppelen... aan duurzaamheid en, en leef, leefbaarheid, dat overtuigt de mensen wel. Want dan gaan ze nadenken. Dus het, het gaat vooral om ook wat voor beelden gebruik je erbij en heb je zelf een goed verhaal... wat geloofwaardig is. Dus u heeft die, he, die bepaalde plekken voor die vogels... om te zorgen dat ze daar naartoe kunnen. Hoe, hoe lokt u ze daar naartoe? Want die, die vliegen toch gewoon waar ze willen? Ja, maar, maar toch niet helemaal. De haven is heel dynamisch. Dus je, je, je bent flexibel, je, je kunt dingen verplaatsen... maar ook vogels zijn dynamisch. Als je wel rust en ruimte hebt en, en, en soms ja, wat water... die vogels forageren in zee, uh, die, hebben, die hebben wat rust nodig om te kunnen... Uitrust of, of, en ook broeders we hebben broedgebieden. en We hebben jarenlang eigenlijk strijd gevoerd voor de rechtbank ook. Want we zeggen een haven is, is voor economie, om, om, om economie te genereren. En, en daar willen we bedrijven en dan hebben we alleen maar last van vogels. Maar ja, als je het heel goed bekijkt, waren die vogels er wel eerder dan wij er waren. En die vogels hebben ook een wettelijke bescherming. Dus kun je op een bepaald moment ook de switch maken en zeggen van... nou laat ik die vogels niet meer tot een last maken, maar tot een waarde voor de haven. Maar dan ga ik ze wel managen klinkt heel betuttelend, maar je kunt die vogels ook wel een beetje managen. Zo werken we nu met gebieden die we aangewezen hebben... waar we kleine uh, walletjes neerleggen en waar we met lokvogels die vogels naartoe halen. En dan zijn die ook te verleiden om daar naartoe te gaan waar wij ze graag willen hebben. En dan betekent dat, in die, dat we in die haven altijd maar die ruimte moeten hebben. En, en, en op de randen hebben we die zeker. Dus, dus dan, dan, dan is het probleem ook wel oplosbaar. Ja. Dat dus heeft... kun je nog combineren, ook bijvoorbeeld met zonnepanelen. Dus er zijn best creatieve oplossingen. Ja, u, heeft iets na... u heeft de vogels geregeld. U zegt iets over uh, de vrachtwagens die uh, schoon moeten zijn. De bedrijven zelf ook. Moeten die ook aan bepaalde eisen voldoen om daar überhaupt te mogen werken? Absoluut. En, en, dat u is natuurlijk even voor het gemak, maar het, dat gaat om een heel team. En dat gaat, gaat ook over het havenbedrijf zelf met, met het Rijk, met partners. En we doen dat met de gemeente, de provincie. <coughs> uh, maar wat, wat ik ook heel belangrijk vind, want dat, dat, ik had het over overtuigingskracht en trucs die je moet gebruiken. We hebben bij de Maasvlakte, bij de inrichting en de invulling van de terreinen, dan geef je terreinen uit aan bedrijven. Voor het eerst ook de bedrijven laten concurreren. En dan laten concurreren ook op duurzaamheid. Dus er werd een call gedaan, wereldwijd, van create your own future. Maak je eigen toekomst op onze, onze nieuwe Maasvlakte. Maar uh, je wordt niet alleen beoordeeld op wat je bereid bent ervoor te betalen en, en, en, en, en, en hoe, hoe, hoe goed je bent als bedrijf, maar ook hoe duurzaam je dat gaat doen. Ja, ja. En dat was heel verrassend, want er kwamen betere voorstellen uit dan we zelf hadden gehoopt. En wat je later zag, toen we die keuze hadden gemaakt, we hebben uiteindelijk uit 15 aanbieders één bedrijf gekozen. Vervolgens onze eigen klanten de gelegenheid gegeven, jullie kunnen ook een terrein krijgen, maar dat moet wel volgens die maatstaven... Ja, ja, dus die dat... internationaal zijn afgedommen ja, aan de markt. Ik heb begrepen dat Milieudefensie zelfs tevreden is. Dus dat is mooi, dat heeft u goed gedaan. Nou is het zo dat die maasvlakte, die, de uitbreiding van de Rotterdamse haven... die komt daar echt in zee te liggen. Dat heeft ook waarschijnlijk gevolgen voor de stroming. Heeft dat ook gevolg voor de rest van Nederland, voor de kustlijn? Nou, we hebben, we hebben dat heel erg onderzocht. Want sowieso willen we weinig effect op stroming... want de schepen moeten nog wel naar binnen kunnen varen. Maar uiteindelijk hebben we geleerd dat een hele vloeiende kustlijn... een hele gestroomlijnde kustlijn... en daarom zie je ook zo'n mooie vorm. Hij lijkt een beetje op de kop van, van het eiland Walgeren. Uh, waar die stroming heel mooi aanblijft aan de kust. Hebben schepen er weinig last van? Heeft de omgeving er weinig last van? We hebben wel heel erg goed gekeken naar de effecten van die zandwinning. We winnen zand 10 kilometer uit de kust. Dat leidt tot vertroebeling van wat zeewater. Dat leidt tot mogelijke effecten op algen schelpdieren, vogels, zelfs misschien wel de Waddenzee. Daar hebben we een jaar lang Zover. extra onderzoek voor gedaan. Maar wat we nu allemaal meten, is dat we traceerbaar effecten meten... daar waar het werk gebeurt en, en vlakbij, maar verder weg ook niet. Maar we leren vooral dat de natuur ook heel dynamisch is. Nou is het zo dat u ook uh, hoogleraar bent aan de TU in Delft. U heeft dit hele traject gedaan, succesvol blijkt. Ja. Uh, wat geeft u ze mee hierover? De, dat, we, uh, dat het eigenlijk een, een, een hele goede vondst was om te zeggen van... wij willen dit doen, 40 jaar vooruitdenkend, met de omgeving. En dat je de omgeving betrekt bij je plan. En aldoende leerden wij, want in het begin ben je dat niet bewust. Maar als je je omgeving, de recreatie erbij betrekt... de milieubeweging erbij betrekt, de visserij erbij betrekt... Het verst. En, je, en en En de faunabescherming en je... Zorg dat er voor iedereen wat in dat project te halen is... creëer je waarde voor je stakeholders. Daarmee wordt je eigen project ook veel meer waard. Ja. Dus wat ik ervan heb geleerd is... een haven creëert veel meer waarde dan alleen maar voor haar klanten. En mijn eerste postdoctoraal onderzoek gaat ook over waardemanagement. Van hoe kun je nou die waarden die je creëert... die niet, zo, niet direct in een business case en geld zijn uit te drukken... meenemen in investeringsbeslissingen over bijvoorbeeld... herstructurering van de botlekhaven. Want ja. het gaat om andere waarden. Nou is het zo dat u, uw broer, uh, Pier uh, Vellinga, ook in de milieubusiness zit? U ook? Zit daar een connectie tussen? Is dat, heeft dat met opvoeding te maken? Nou, ja, dat, ik vind dat moeilijk te beoordelen voor hem. Uh, het, het, het is wel een beetje zo. Uh, misschien zit er wat in de genen. Uh, voor mij is het meer zo van, ik kom van een boerderij van Friesland... waar je helemaal midden in de natuur opgroeit... Waar ik veel heb zien verdwijnen, waarvan je achteraf denkt dat had niet gehoeven. En je wilt het nu ook graag terug. En dus leren van dat je projecten ook anders kunt doen, anders moet willen doen. En dat noem ik dan de, de groene groei. Ja. Ja? En daar zet u zich voor in, duidelijk. Vraag. Dank u wel. En heel veel plezier morgen bij de opening. Ik hoop dat het een beetje zonnig wordt. Ja, dank u wel. En ik zou <lacht> nog als laatste de mensen willen uitnodigen die er graag meer van willen weten om een bezoek te brengen aan ons Futureland. Dat is ons informatiecentrum daar. Daar kunnen mensen gewoon gaan kijken. Ja. Top, dank u wel voor uw komst. Ik sprak met uh, Tido Vellinga, dus directeur Milieumonitoring... want zo heet dat officieel, tweede Maasvlakte. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. 66 annual Can Film Festival open. Uh, uh, applaus voor acteur Leonardo DiCaprio omdat hij de 66e editie van het filmfestival in Cannes opende. Aanstaande zondag wordt de belangrijkste prijs daar uitgereikt... de Gouden Palm. En eindelijk, ja, echt eindelijk... maakt een Nederlandse filmmaker daar weer kans op... namelijk Alex van Warmerdam met zijn film Borgman. Ik zei het eindelijk, want het is 38 jaar geleden... dat een Nederlandse film werd genomineerd voor die prijs... namelijk de film van Jos Stelling. Marieke van Nimbe heette die film. Goedenavond, meneer Stelling. Hallo. Ja, u weet dus waar Alex van Warmerdam nu doorheen gaat. Wat hij allemaal meemaakt. Ja, <laughs> ik heb hem uh, zondag nog gesproken. Hij dus... sprak over een soort surrealistische droom. Tenminste, zijn voorstelling, zijn officiële voorstelling was afgelopen zondag. Ja. En uh, ja, dat was uh, een soort, uh, ja, zeg maar, tenminste minutes of fame. Hè? Ja, een surrealistische droom. Uh, heeft u dat toen ook zo ervaren? Wat, wat maakte u mee? Nou. Het is een uh, heel raar festival. Het is, er zijn heel veel festivals. Uh, je hebt in, uh, ieder land heeft al een festival. Zoals Italië, Venetië, Berlijn en zo. Maar uh, dit is eigenlijk het Franse festival. Dus het gaat op zijn Frans. Dus een beetje. En wat betekent dat? Allemaal. Nou, ja. Ik wil niet vervelend doen. Maar het heeft heel veel gebakken lucht natuurlijk. Een beetje. Hoezo? Maar het is ook weer heel officieel. Nou, een beetje flauwekul. Namelijk? Maar dat hoort er allemaal bij. Nou, wat is dan de flauwekul? Nou ja, een voorbeeldje, dat is die, uh, dat ik toen, 38 jaar geleden inderdaad, uh, van die trap afging, die grote rode loper. Ik herinner me nog dat er allemaal, wel honderden fotografen en politieagenten. En ik liep met, met nogal wat mensen van naam en faam van die trap af, die ik bewonderde en nooit eerder had ontmoet, zoals Jean Moreau en zo, en dat soort sterren. Mm -hmm. Ik loop van die trap af en ik word naar een limousine geleid en, uh, ik uh, stap in de limousine, die limousine rijdt weg, om de hoek staat die stil. En toen moest ik er weer uit, want die limousine die moest een blokje om om nieuwe gasten op te halen. Ze hadden er eigenlijk maar één, maar ze suggereerden nog? dat er een heleboel limousines waren. <laughs> ja. En toen stapte ik ze dus toen daar uit en toen dacht ik, nou dat vond ik zo leuk, dus ik wou nog een keer. Ja. Dus ik ben er toen weer ingegaan. Ik denk, ik ga nog een keer van die lopen af, want ja, toch. Ja, tuurlijk. Nou, ja. En, ja, en dan, uh, dat mag niet meer. En sterker, je bestaat ook helemaal niet meer. Je... Je, je bestaat niet meer, je, ze weten wie je was, maar het gaat echt om dat moment. Ja, het, is ja. een soort, het is echt een soort showbusiness. Ja. Want u was, ik heb dat eens even uitgezocht, u was 29 toen. Was u uh -huh. überhaupt wel eens daar geweest in Cannes eigenlijk? Nee, sterker, toen, ik hoorde, toen wij hoorden dat we uitgenodigd waren, ik moest ik even kijken waar het lag. Ik wist wel iets van Nies, maar ik had ook nog nooit gevlogen. Het is allemaal heel spannend. Ja, ja. Dus dat was... Uh, ja. Maar uh, uiteindelijk won die, die prijs niet, hè? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Nou, het was ook niet mijn beste film. Het was mijn eerste film. En dat we er waren was al heel bijzonder. Ik moet trouwens zeggen dat nog wel wat andere Nederlanders een prijs hebben gewonnen daar. Weliswaar niet bij de Lange Speelfilm, maar Bert Haanstra heeft voor glas, meen ik, een, een gouden palm gehad. En er is nog iets met Fons Rademakers, dat was ook iets. Dus dat is niet helemaal uniek. Maar voor de Lange Speelfilm was het wel uniek, ja. En was u teleurgesteld ja, eigenlijk? Nee, we maken al weg ook. Net zoals Alex nu weg is. En die wordt dan, als hij een prijs zou krijgen, dan gaat hij uh, weer snel op en neer. Even, ja. Want, uh, je krijgt vier dagen, mag je word je uitgenodigd... en dan uh, moet je weer naar huis natuurlijk. Ja, ja. Of je moet op eigen kosten, en dat is vrij pittig daar. Zo gaat het dan toch weer, ja. Wie, wie won hem wel toen eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb begrepen vanmiddag, dat was een film dacht ik. Maar ik weet het echt niet meer. Het wil ook niet zeggen dat dat dan... een doorslaggevende... een doorslaggevende betekenis heeft voor de verkoop van de film. Kijk, maar daar gaat het natuurlijk om, hè. Het moet eigenlijk verkocht worden... voor, dat, voor de zondagavond. Het moet een grote business... want. Uh, nu kan je, als je een kans maakt, maak je meer kans om een film te verkopen. als dat je blijkt dat, het, dat je ernaast zit. Dus nu, deze week, voor zondag, moeten, moeten, moeten ze de slag slaan, natuurlijk. Nu vertelde het is u met... gewoon een markt ook, hè? Dat, dat, dat vergeet ik Het is iedereen, ook commercieel, bedoelt u? Het is heel erg ja. commercieel. Natuurlijk. Want u vertelde ja. over die limousine, wat een prachtig verhaal. Maar de tijden zijn toch wel veranderd. Dat is nu wel heel anders, neem ik aan, toch? Ja en nee, het is groter. Het was, vroeger was het uh, iets kleiner. Het was ook een ander gebouw. Het staat er nog steeds. Het staat op het midden, midden van de korset, van de boulevard. En nu hebben ze een hele nieuwe, oh, tenminste, het staat er ook alweer twintig jaar, maar zo'n bunker, gewoon een heel groot gebouw neergezet. Half in de zee. Het is iets groter, ja. Maar de, maar de sfeer vroeger, zelf, de, de, de gebakken was lucht? Het, nou, vroeger was het, was het vooral bekend om de starlets. Dat was... Ja, men, aankomende filmsterretjes die een rol wilden en zo. En daar ging, daar ging, de hele wereld kwam daarop af. Ja. Die dan de, de, de, met blote borst op het strand zaten en eventjes en dan, allemaal groepen fotografen. Er zijn ook heel veel boekjes van gemaakt en zo. dat was, dat was ook een beetje romantischer en zo. Ja, daar ging Tegenwoordig je ook Tegenwoordig is kijken. het wat meer, wat meer Amerikaanser denk ik. Wat, er zijn wat Amerikanen hebben zich een beetje op kan gestort. Vroeger was het echt een mediterraan festival. Spanje, Italië, Frankrijk... En uh, soms wat uit Nederland, Duitsland, Rusland. Maar het was vooral het mediterraan. Een Frans festival. En de helft van de competitie was ook Frans. Nu trouwens nog wel een beetje. Maar is dat nu niet meer? Ik bedoel. Um... Nu is het wat meer Amerikaans. Ja. Ja. Wat nee, meer, maar ook uh... die, die beginnende filmsterren die gezien willen worden en met blote borst op het, op het strand. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat doen ze thuis. Nee. Nee. Dat, uh, hoef je niet meer vanuit het strand in komen. Nee. <laughs> is het zo dat u bent dus genomineerd? Weliswaar heeft u hem niet gewonnen. Uh, dat die toch van belang is geweest, die nominatie, voor uw eigen carrière? Uh, nou, vooral in Nederland, ja. Want uh, nu weer, nu zit ik voor de radio over iets te praten wat 38 jaar geleden gebeurd is. En, uh, ja, en dat is ook altijd zo gebleven, want ieder jaar weer geen Nederlandse film. De laatste film was, en puntje, puntje, puntje. Dus dat gaat, maar, uh, dat gaat maar door. En nu is dat afgelopen. Ja. En dat geeft ook wel wat... Uh, wat rustig Ja, want nu bent u niet meer de, de laatst genomineerde Nederlandse film... dus die ooit kans maakt op die film. Nee, of uh, op die prijs. ik blijf wel de eerste. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Vindt u dat, is er iets van haar, uh, dat u dat jammer vindt of niet? Helemaal niet. Tegendeel. Alex van Warmerdam en ik zijn erg goede vrienden... al van meer dan 25 jaar. En als ik het iemand gun, zei dus hij het wel. Het is een bijzondere, briljante geest... met volstrekt originele ideeën. En uh, hij is daar helemaal terecht. En uh, het blijft ook wel uit de reacties. Uh, de reacties zijn heel erg goed. En ieder, niemand weet wat ze eigenlijk zien eigenlijk. Het is heel ver, ver, ja, verrassend en vernieuwend en uh, spannend. En uh, het is echt een film om trots op te zijn. Ja, dat, dat voelt u ook zo, omdat het van Ayrs ja, van ja. is. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, want ik begrijp dat afgelopen zondag dan he, die film is vertoond... en dat er een staande ovatie was. En dat de recensies inderdaad... Afgelopen zondag, ja. ja. ja. Maar zegt dat iets? Is er inderdaad niet voor elke film die dan genomineerd is... een staande ovatie? Dat is wel zo. En er wordt al flink geklapt. Wat ook bijzonder is dat er bij persvoorstellingen wordt geklapt. Dat is in Nederland ook niet gebruikelijk. Mm -hmm. Maar het is wel... Het is wel zo dat uh, de reacties daarna erg goed waren. De Fransen waren wat een beetje kritisch, een beetje... Ja, die zeuren dan een beetje. Maar de Amerikanen, de drie grote vak vakbladen... Zoals de Hollywood Reporter en de, de New York Times. Nee, de, de Variety en en Screen International, dat zijn toch belangrijke bladeren... Mm -hmm. waren zeer enthousiast over de film. En internationaal is de film gewoon heel goed ontvangen. En men suggereert zelfs dat het wel eens de black horse zou kunnen zijn... van het festival, dus je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Nee, want dat vraag ik me dan af... of, of zo'n ja. Nederlandse film überhaupt kans maakt, echt kans maakt. Of is het toch ook... Ach, dat, uh, dat is een loterij. Ik heb, een op, ik heb behoorlijk, nou, redelijk vaak in, in juries gezeten. En dan weet je hoe dat gaat. Dan is er een felle discussie tussen twee films. En dan de manier om eruit te komen is om, om dan een derde film te nemen. Bijvoorbeeld, Het is echt een loterij. En uh, het is wel spannend, want Spielburg is... de president van de jury. Ja, de regisseur, Steven Spielberg, die, Nicole Amerikaan. Nicole Kippen, dat is een hele goede en zware jury dit jaar. Afgezien daarvan is er ook een heel goed programma. Iedereen is erg enthousiast over het hele programma. Maar ja, de Koonbarners zitten erin. Er zijn er wel, wel grote concurrenten voor Alex. Dus je mag eigenlijk, als hij het, als het, als wat heeft, is het wel heel erg bijzonder. Maar dit is al, al bijzonder genoeg, vind ik eigenlijk. Ja, dat is al eervol uh, genoeg. Ja. En overweegt u niet om daar gewoon eens even lekker weer naar terug te gaan, naar Kan? Nee, nee, nee. <laughs> want, want wat ik is er mis al, met dat Ik heb een paar favoriete festivals. Ja. Ik ga, Venetië is vele malen leuker, gezelliger. daar Er gaat ook veel meer fout. En ik vind het altijd wel leuk als iets fout gaat. Dan ja. wordt er wat gelachen. Want wat gaat er dan fout bijvoorbeeld? Nou, ik heb een film gemaakt. Die, dat vertoont in Venetië op de helft van het, van het scherm. Mm -hmm. En er gebeurde helemaal niets. Toen ben ik eruit gegaan om de operateur. En die zat aan de overkant van de straat op een terrasje. Dat soort dingen gebeuren ja. alleen in Italië. Ja. En het was erg geestig. En, maar ja, zo zit je daar dan ook. Dan ga je heel relaxed. En, uh, en kan is dus een beetje opgefokt. Hè. Dat is een beetje nu en uh, overgeorganiseerd. En ja, de, het belangrijkste filmfestival van de wereld. eigenlijk. Ja. En dan, dat willen ze weten ook. En dan uh, wordt het helemaal perfect georganiseerd. Ja. Want in uw tijd waren dus Jeanne Moreau... en waarschijnlijk ook Brigitte Bardot, denk ja, ik? Ja, ja. ja, die woonden daar vlakbij, ja. Ja, en was dat niet voor zo'n... Uh, ja, hoe ging u daar, daar dan als 29-jarige jonge regisseur mee om? Ging u daar dan mee praten, of hoe ging dat eigenlijk? Nou, het was wel net zoals nu eigenlijk een feest voor de Nederlanders. Want uh, een heleboel uh, journalisten mochten op een gegeven moment ook mee... omdat je een Nederlandse film in de competitie had. Je ziet het nu ook, er zijn heel veel Nederlandse kranten. Die zijn, zijn opeens nu in... Uh in kan. En uh, voor iedereen is dat een feest. Dus niet alleen voor journalisten, maar er gaan heel veel crewleden en Dat was in mijn tijd ook zo. Dus er ging opeens aan, uh, waren er journalisten die daar nou ook nog nooit geweest waren. En dus dan zit je daar met z'n allen en dan is het toch een soort Hollands feestje. Ja. En dat, was, dat is, allemaal leuk. Het is allemaal leuk. Maar het is ook niet meer dan dat. Ik bedoel, U relativeert het, het ook, dat. heb ik het idee, hè? Ja, ik bedoel, je filmleven is ook een beetje een strijd tegen cynisme en tegen... Tegen ironie. Je moet een beetje ironie hebben om daar leuk mee om te gaan. Ja. Anders geniet je daar ook niet van. Als word je er een slachtoffer van, dan moet je niet zijn. We zullen het zien, hè, uh, aan zondag, wat het wordt. Nou, laten we het hopen. Laten ik we hoop het wel We vinden we, we we het Hij gaat van in ieder geval hart. 29 augustus in de Nederlandse Bioscopen. Ja, en u heeft hem al gezien en u vond hem mooi dus. Ik vond hem fantastisch, ja. Ja. Goed, en niet langer bent u meer dus de laatste genomineerde Nederlander, want dat is nu Alex van Warmerdam geworden. Maar wel altijd de eerste. Hè? Ja, ja. Dat wel. <laughs> <laughs> Dank u wel. Jos okay. Stelling. Uh, en er is dus een jury, dat we, hadden we het al over onder leiding van de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg. En zij laten dan zondag weten wie uiteindelijk die gouden palm wint. Er zijn 19 andere kanshebbers, heb ik begrepen. Spannend wordt het. Ja, dit was hem. Dit uh, was de uitzending van Twee Dingen van Max van deze dinsdagavond. Meer informatie en het uh, terugluisteren van uitzendingen kan op onze site tweedingen.nl. Straks is het na half negen BNN Today. Willemijn Veenhoven zit al helemaal klaar voor. Leuke dingen yes. heb jij vanavond? Zeker, zeker. Doe jij wel eens aan entomofagie? Nee hoor. Nee, het consumeren van insecten is dat. Oh. <laughs> jij zeker wel, hè? <laughs> nou, heb ik, ja, ik heb wel eens een, een gebakken reuzenmieren gegeten. Hmm. En dat smaakt naar noten en dat uh, was prima te doen. Zometeen wij, hebben wij in de studio mensen die er verstand van hebben. Die zeggen de, de hele wereldbevolking moet aan de insecten. Want uh, vlees, dat is veel te duur, dat oh, is ja. veel te moeilijk om te maken. We gaan koken met insecten. Um, ik ga uitproberen wat lekkerder is. Een uh, gewone gehaktbal of een gehaktbal van meelwormen schijnt dat 90% voor de mailwormen kiest. Ik ben heel benieuwd, uh, dat allemaal, en de presentatie van de nieuwe Xbox... waar iedereen, bijvoorbeeld Robert Meijer al de godganse dag op zit te wachten. Dat zo in BNN Today. Dit is Radio 1. Uh, ruim half negen, hier is Marielle Hageman met het NOS Journaal. 10 VVD-leden dienen zaterdag op de Algemene Ledenvergadering een motie in... tegen oud-wethouder Jos van Rij van Roermond... De VVD'ers willen het partijreglement zo aanpassen dat een partijlid dat in opspraak is geraakt, gerailleerd kan worden als hij zich niet vrijwillig terugtrekt. Tegen Van Rij loopt een strafrechtelijk onderzoek. In Iran is oud-president Rafsanjani afgewezen als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 14 juni. Ook zijn belangrijkste tegenstander, de oud-chefstaf van de huidige president Ahmadinejad, mag van de Raad der Hoeders niet meedoen, meldt de Iraanse staatstelevisie. De 78-jarige Rafsanjani werd gezien als de belangrijkste oppositiekandidaat.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 Het is dinsdag 21 mei, 2 over half negen. Goedenavond. Zometeen verbouwen wij de studio tot een restaurant... want we gaan insecten eten. Dat is nodig. De hele wereldbevolking moet aan de insecten. Het schijnt dat al 2 miljard mensen eten al insecten. Alleen wij in het Westen doen een beetje moeilijk. En Bart Meijer, presentator van het Klokhuis... en voor dat programma is hij in Oklahoma op tornadojacht. Nou, die tornado die kreeg hij te zien. Zometeen in het laatste nieuws. Uh, groot nieuws uit de gamewereld dan vandaag. Een uurtje geleden is in de VS het nieuwste van het nieuwste gepresenteerd. Namelijk de nieuwe spelcomputer van Microsoft. De opvolger van de Xbox 360. Nou, dat klonk zo. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. En Robert Meijer zit net naast me. Die zegt, dat heb ik even gemist. Maar daar zit je eigenlijk wel op te wachten. Nou, echt niet. Nee? nee, ik ben blij ja. dat ik gewoon televisie kan kijken dat mijn zoon niet <laughs> achter dat ding zit. Ik dacht even dat je het echt meende. Nee, nee, nee, nee. Nee. Maar voor je zoon is het wel leuk. Voor mijn zoon is het zeker leuk, ja. Nou, zometeen techjournalist van Metro en Power Unlimited, Jan Meijroos, die is uh, als enige Nederlander bij die presentatie in Amerika om precies te zijn. Redmond Washington. En zometeen praat hij ons bij. Nou, lees dan maar gewoon van papier. Sportnieuws het Sportnieuws. Heb hebben we geen tune dan? Ja, dat pas, is toch is een tune. Goed, trainer Frank de Boer die heeft zijn contract bij Ajax met drie jaar verlengd. Een succesvolle coach. Hij blijft nu tot 1 juli 2017 bij Ajax. De Boer is sinds 2,5 jaar hoofdtrainer van Ajax. De club werd maal op rij kampioen. En atleet Rutger Smit gaat toch voor de Olympische Spelen in Rio. Afgelopen zaterdag scheurde hij bij wedstrijden in Shanghai zijn Achillespees af. Kut, einde carrière. je dat zo? Ja. Achilles. Fakt, zullen we? Fakt, carrière.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 ik weet zeker als ik er 100% voor ga dat ik terugkom. En dan de provincie Friesland. Dat blijft zich sterk maken voor Tielf en Heerenveen... als de toplocatie voor het schaatsen in Nederland, Europa en de wereld. En daarmee reageert de provincie op de plannen van een commissie van KNSB en NOC NSF... die een toplocatie wil aanleggen in Almere. Commissaris van de koning John Jortsma van Friesland. Ik vind het zelf bijzonder teleurstellend. en uh, ik, vind, uh, ja, ik vind het naar Tielf en uh, Friesland, daar vind ik het eigenlijk onfatsoenlijk. Uh. Ja, de Spanjaard Benjat Inksausti heeft de 16e van de Ronde van Italië gewonnen. Robert Geesink maakte ook deel uit van een kopgroep van vier. Maar de renner van Blanco kreeg twee kilometer voor de streep te maken met materiaalpech. Zijn ketting liep eraf, helaas. Ja, dat ga je net zien. Doe je het een keer goed, heb je dat weer. De leidersstrijd blijft in handen verlopen van Italiaan Vincenzo Nibali. Meer over de Giro straks om tien uur in langs de lijn. Dan ook aandacht voor het volleybal. Eind deze week begint het Nederlands volleybalteam met coach Edwin Benna... aan de kwalificatie voor het WK. En we staan stil bij het dopinggebruik van Juventus in de finale van de Champions League in 1996 ja. tegen Ajax. Goed verhaal. Daar zijn die bewijzen voor. Die hebben wij in handen. In andere tijden, In andere starts. tijden, ja, ja. Ja, ja. Ik vind het toch zielig voor die Geesink. Ja, ik ook. Ja, toch? Doe je het een keer goed? Heb je dat weer? Maar zijn dag komt nog wel. Goed, Robert Meijer, blijf luisteren. Dan weet je alles zo meteen over de nieuwe Xbox. Leuk voor jezelf. Ik ben geïnteresseerd in de smaak van de springkamer. Nou. Like the legend of the Phoenix.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 Fijne plaats om mee te beginnen. Daft get lucky. Radio 1, BNN Today. I've never seen anything like this in my 18 years uh, covering tornadoes here in Oklahoma City. Oh my God. We had to pull a car out of the front hallway off a teacher. And she, I don't know what that lady's name is, but she had three little kids underneath her. Good job, teach. I had to hold on to the wall to keep myself safe because I didn't want to... Ja, Oklahoma. Inmiddels de day after. Gisteren kwamen daar 24 mensen om het leven door een enorme tornado. Presentator Bart Meijer die was toevallig voor het tv-programma Klokhuis aan het tornado jagen in de buurt. Bart, goedenavond. Ja, goedenavond Willemijn. Hey, we hebben allemaal de beelden gezien, hè, blok na blok, weggevaagd. Uh, het zag er ongelooflijk uit. Jij bent vandaag daar naartoe gereden, naar Moore, dat voorstadje bij Oklahoma City. Wat trof je daar aan? Ja, het is ook ongelooflijk. Het is uh, precies wat je zegt, alles is weggevaagd, maar dat feit, dat uh, maakt je gewoon stil, dat maakt je nederig. Uh, je kijkt naar wat ooit woonwijken waren en er staat gewoon, het, het is zo raar, er staat niks meer overeind. Alles is, nou ja, geminimaliseerd tot, tot ongeveer uh, een laag puin van hem Ja. En uh, ja, ik, ik, ik, ben er, ik kom er net vandaan, ik ben er s ochtends geweest. En uh, ja, je ziet mensen nog de laatste uh, resten, spullen zoeken van wat er nog is overgebleven. Ja. Uh, er lopen nog reddingswerkers met honden rond die, die af en toe aanslaan... waarvan ik niet weet of er dan nog daadwerkelijk mensen liggen. Maar uh, ja, het is, het is verschrikkelijk. Het is gewoon heel, ja, heel heftig. Ja, uh, Ontreddering, dat zag je daar. Ja, je ziet ontreddering en uh, je ziet wel... Dat is ook wel typisch Amerikaans, ook, ook toch ergens al, zochtens, ook al is het vroeg toch, de optimisme. Want we reden er naartoe en de allerkleinste aannemertjes die rijden met hun bussen er naartoe. Iedereen uh, heeft een enorm saamhorigheidsgevoel. Uh, iedereen probeert elkaar te helpen, mm -hmm. alweer vooruit te kijken. Wat ik zelf eigenlijk, eigenlijk merk, dat is, dit is Tornado Alley, hè? Mm -hmm. een, een bekend tornadogebied. Eigenlijk ieder jaar kunnen ze hier toeslaan, maar waar weet je nooit. En ik, ik heb zo'n idee alsof mensen die niet getroffen zijn, opgelucht zijn, maar tegelijkertijd denken ik had het ook kunnen zijn en daardoor enorm uh, ja, bereid zijn om weer hun, hun, hun, hun, ja, ja. hun mede landgenoten te helpen. Ja. Nou, nou was jij niet daar, je was in de buurt, je bent er wel naartoe gereden. He, is er toch iets in jou van, dat je zegt, nou was ik er maar bij geweest om het te filmen? Nee, ik had hier niet graag bij willen zijn. Dat, dat zal ik eerlijk zeggen. Ik was hier natuurlijk wel uh, om tornado's te chasen. Um, we maken een klokkersaflevering over tornado's. En ik ben al een aantal dagen met een groot onderzoeksteam op pad... dat meer weten wil komen over tornado's. Mm -hmm. um, we hebben er in de dagen hiervoor een, uh, een aantal gezien... En het is ook zo dat we de verschillende kanten belichten, ook het, ook het gevaar mm. en uh, de, de verwoestende kracht. Maar, maar dit uh, gaat te ver. Um, ja, ja, duidelijk. Dit, nou ja, we hebben hier vanochtend wel gefilmd, mm. maar uh, om te laten zien wat voor een kracht het ook kan zijn. Maar als dit je uitgangspunt is voor een filmpje... Ja, dan, euh, dan, dan dat zou niet passen bij klokhuis. Nee. Dan, dan moet je echt andere televisie gaan maken. Het is gewoon heel heftig. En uh, ja. zoveel verdriet, zoveel mensen die hun dierbaren zijn kwijt krijgen. Uh, heel heftig. Obama die zei vanmiddag nog in een toespraak, een van de meest verwoestende tornado's in de geschiedenis. Um, jij bent natuurlijk op pad met allemaal professionele tornadojagers, wat, wat zeggen die erover? Ja um, nou, ik ben, uh, dat is heel raar, maar die tornado chasers die zijn ook wel heel zakelijk, die zitten nu weer al in Zuid-Texas uh, of in ieder geval Noord-Texas, een stuk zuidelijker, uh, gaan die gewoon verder chasen. Ja. Um, uh, ja, bij, bij die wetenschappers en onderzoekers en ook meteorologen uh, uh, uh, merk ik dat die er um, dubbel in staan of eigenlijk vinden het is een natuurfenomeen, dat is wat, wat wij onderzoeken uh, en wij onderzoeken het juist om mensen uiteindelijk te helpen sneller een schelplaats te vinden om het beter te kunnen voorspellen ja. uh, en uh, zij gaan niet hier op de ramplek kijken, er zijn ook onderzoekers die na afloop een tornado analyseren hoor, ja. maar de mensen met, met wie ik werk, die, die benaderen ja, die het heel die zakelijk. Die, die, die staan er zakelijker in ja. dan, dan, dan ik erin sta, ja. zeker. Hey, even tot slot, het is nog niet afgelopen. Hè? Er worden vandaag nog meer tornado's verwacht. Blijf jij nog daar? Um, nou ja, het, het toeval wil eigenlijk dat onze reis ook uh, uh, op zijn einde liep. Ja. Um, we hebben vanochtend nog beelden gemaakt. Wij zijn eigenlijk al nu weer uh, ons vooraan bereiden op onze reis terug uh, naar Nederland... Um, okay. We hebben ook tornado's gezien. Ja, dat klinkt heel stom, maar goed. Wij hebben ook het materiaal wat we wilden schieten uh, hebben we kunnen, kunnen filmen. Um, dus wij bereiden ons weer voor op ons terugreis. Goed, Bart Meijer. Nou, je bent daar nu nog wel even doelvoorzichtig in ieder geval. Dank je wel. Mark Koster, onze entertainmentman, die is zometeen hier. En we gaan lachen, want het is namelijk Comedy Week op YouTube. Wil je ons uh, volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk hashtag BNN Today. Groot nieuws uit de gamewereld vandaag. Groot nieuws, als je Twitter mag geloven. Uh, een uurtje geleden is in de VS het nieuwste van het nieuwste gepresenteerd. Namelijk de nieuwe spelcomputer van Microsoft. De opvolger van de Xbox 360. En dat klonk zo. In designing Xbox One... we've obsessed about every finite detail. In every engineering milestone... at every corner... in every feature... the principles we followed were to be simple... instant and complete... Simple, instant en complete. De nieuwe dus Xbox One. Techjournalist voor Metro en Power Unlimited, Jan Meijroos. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar in Redmond, Washington. Uh, enige Nederlandse journalist die aanwezig was bij de presentatie. Hè? Je loopt er net even van vandaan. Uh, ik heb het een beetje zitten te volgen op Twitter. Uh, nou ja, mensen die... Uh, ja, dit is toch wel, het is een beetje als, als de nieuwe iPhone eraan komt. Mensen gaan helemaal uit hun dak. Niemand wist wat het zou gaan worden. Jij hebt het net gezien. Nou, vertel maar. Nou, ja, het belangrijkste was de naam. De vooraf dacht ik, was iedereen, hoe gaat die heten? Xbox 27, Xbox de Rainbow, mm -hmm. uh, Infinity. Het is uiteindelijk Xbox One geworden. Uh, dat is best wel een beetje gek voor de derde Xbox uh, eigenlijk. Ja. Maar het idee erachter is dat het een uh, all-in-one entertainment hub media device apparaat moet worden. Waar je dus zowel je games, je muziek, je films, je televisie, uh, je series, alles op kijkt. Alles in één uh, apparaat? Ja, alles in één apparaat. En, en bovendien is het ook volledig te bedienen met stembesturing. Wat, uh, Sorry, je, je viel even, was moeilijk te verstaan. Het is met stembesturing? Met stembesturing kun je het apparaat bedienen. Dus uh, er werd een, uh, werd een uh, demonstratie gegeven. Ja. Het blijft altijd de vraag in hoeverre dat uh, een, een gestudeerd toneelstukje is of daadwerkelijk live. Ja. Nou, uh, we gaan even van het laatste uit of we de, de mensen hier het voordeel van de twijfel willen geven. Maar het kwam erop neer dat jij, stel je zit te kijken naar een, een serie. Dan kun jij zeg maar, je ziet in een icoontje dat iemand met je wil skypen. Dan kun je binnen een half seconde overstappen naar skypen en met je moeder in Australië uh, gaan chatten. Uh, in AD. Uh, en hetzelfde geldt voor, voor een film. Als jij een film zit te kijken en je ziet dat kinderen dat van jou uh, een, een potje aan het voetballen zijn, aan het gamen. Ja. Dan zeg je play game, uh, play FIFA en dan switch je meteen naar de uh, game en kun je je film even op pauze zetten of uh, laten voor wat het is ja. en, uh, en gaan gamen. Dus je, je praat gewoon tegen het apparaat, daar komt het op neer? Ja, voor dan... de basic features praat je tegen het apparaat. Uh, gelukkig werd er ook nog gewoon een ouderwetse traditionele controle getoond. Ja. Uh, zoals een apparaat met uh, pookjes en knoppen waar je uh, input in geeft. Daar ben ik wel blij om en uh, die gaan we gewoon nog grotendeels voor de meeste games uh, gebruiken. Dus, het is, okay, dus de, wat jij nu noemt, uh, vooral dat, dat valt jou dan op, die stembesturing. En dat het één e apparaat is dat al die dingen in zich heeft. Maar dat is allemaal niet heel erg nieuw, hè? Nee, dat is niet heel erg nieuw. Alleen het gaat wel, het, het, het gaat wel allemaal veel sneller en vlekkelozer. En ja, het ziet er natuurlijk ook wel weer een, een stuk beter uit. Er uh, werden een aantal teasers uh, echt sneak previews van nieuwe games getoond. Ja. Uh, For Forza 5, uh, FIFA 14, de nieuwe Call of Duty... Um, heel veel sportgames, het is natuurlijk Amerika, daar is sport uh, ja, in alle lagen van de maatschappij uh, doordrenkt. Uh, daar was men heel enthousiast over. Voor ons Europeanen wat, is het wat minder interessant dat, uh, dat Xbox een uh, exclusieve licentie heeft met de NFL. Okay. Maar hier voor hier in Amerika is dat, is dat groot nieuws. Ja. Hey, even um, over het uiterlijk, want daar was ook wel wat over te doen. Hoe ziet hij eruit? Hij ziet er vrij uh, strak uit, retro. Het is een, groot een relatief groot apparaat. Uh, horizontaal zet je hem neer. Ik vond het wel stoer, hij straalt wel echt kracht en power uit. Het is dus een beetje zo'n grijs-zilveren monoliet. Er zit een Blu-ray-speler in, USB 3.0, uh, wifi, alles op en eraan. Het is wel vergelijkbaar met de kracht en de mogelijkheden van de Playstation 4. Okay. Dus technisch kan ik niet direct een, een, een betere apparaat aanwijzen. Maar ik vond het design vond ik, vond ik eigenlijk wel tof. Een ja, ik vond het strak uh, en stoer. Een grijs-zilveren monoliet klinkt als ik heb nog een oude televisie. Nog geen breedbeeld thuis, zo klinkt het. Nee, nee, het, het, nee, zo moet je het niet zien hoor. Het is ja. weer een soort, ja, het is gewoon, ja... Het is strak, het straalt wel echt kracht uit, dat moet ik zeggen. Het is, het is alleen niet, de, de, de vorige apparaat was wat smaller en wat slanker, zeg maar. Okay. Hey, even over, over de strijd, hè? want um, uh, dit, dit hier is lang opgewacht. En nou is Playstation, uh, heeft Sony dus begin dit jaar al uh, um, de grote nieuwe um, het apparaat gepresenteerd. Toen werd er gezegd, en dat zei jij ook vanmiddag, van ja, de oorlog kan nu beginnen tussen die twee merken. Um, wie is er dan aan de winnende hand, denk je? Ja, ik vind het heel moeilijk. Als je kijkt hoeveel uh, beide consoles nu hebben gekocht, zitten ze echt heel dicht bij elkaar. Volgens mij zitten alle twee uh, dik in de 70 miljoen. Dat scheelt een paar procent, dus ze gaan er heel erg gelijk op. Wat wel opviel is dat Sony uh, tijdens haar persconferentie in New York eerder dit jaar heel erg richt op games, games en nog eens games. En apparaat voor gamers, door gamers, uh, mm -hmm. dat soort retoriek. Ja. En Microsoft uh, die kijkt veel meer naar, naar, naar de, de breedte, kijken Het ging vooral heel veel over tv en entertainment en... Ja. en uh, en een entertainment beleving. Uh, daar kun je afvragen wat handig is. Ik denk wel dat Microsoft gewoon, ja die wil wil al hun apparaten koppelen, Windows 8, uh, je telefoon, je tablets. Uh, dat allemaal onder die uh, uh, samen onder dat merk Xbox hangen. En uh, ja, de, daar, ik denk ook dat, dat, dat daar op termijn wel de, de grootste winst zal van okay, mensen dus... die niet per se een gamer zijn ook die Xbox ja, gaan precies. gebruiken. Dus meer types als ik, want ik game nooit. De laatste keer was ergens in de vorige eeuw. Dan, uh, je wil wat meer ermee kunnen met je device. Dan kan je dus beter op zich bij de Xbox zijn. Nou, op zich heeft Playstation die functionaliteit ook wel. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat ze dat helemaal loslaten. Alleen qua, qua retoriek legt de Microsoft daar... Vandaag valt heel erg de nadruk op uh, en uh, PlayStation was, ging, ging wat meer terug naar de gamers, dus uh, nou, de E3 is over 19 dagen, uh, dan gaan we zien, uh, dan gaat Microsoft veel meer laten zien qua games. Dat vond ik wel, ik vond dat er net iets te weinig games uh, zijn getoond, het, het blijft toch uh, voor mij ook. Zakelijk een gameconsole. En ik had nog wel één of twee titels meer gezien. Maar over het algemeen vind ik deze eerste indruk uh, vrij solide. Ja, maar ik vind toch op de bank zitten en zeggen: Ik wil nu de volgende serie zien. en dat hij het dan ook doet, dat vind ik toch ook best wel een leuk dingetje. Ja, dat is, dat is cool. Ik ja. wou uh, even afwachten of dat echt gaat werken goed. allemaal. Want uh, <laughs> hè, het is Engels en uh, of het ook in het Nederlands komt of ja. wat. Maar goed, uh, zoals het nu uitzag was interessant, indrukwekkend. Jan Meijroos was er als uh, enige Nederlander bij, bij die presentatie. De Xbox One dus, dankjewel. I got a man with two left feet. And when he dances, not to the beat. I really think that he should know. Dixon, the boy, does nothing. Jeroen Hoeben, die is filmmaker, regisseur en vandaag aangekomen in Cannes. Zijn korte film Sorry, met onder andere Joke Bruijs en Nasdin Char, die heeft al prijzen gewonnen in Nederland en Hollywood... en draait dus morgen op het prestigieuze filmfestival daar dus in Cannes. Speciaal voor ons houdt Jeroen een dagboekje bij. Nou, Ik sta inmiddels te midden van het uh, filmfestival in Cannes... vanochtend, of uh, vannacht moet ik eigenlijk zeggen, om een uur of uh, drie... Uh, in de stromende regen in een taxi uh, vertrokken naar Schiphol. En nou, hier schijnt de zon lekker en uh, fluiten de vogels. Op zich, wat dat betreft, gaat het prima. Uh, waar ik vooral mee bezig ben geweest, ik heb vanochtend mijn accreditatie opgehaald. Die krijg je dan. Als je een uh, korte film hier hebt draaien, dan krijg je als filmmaker uh, toegang tot het festival. Uh, en, maar nu zijn er dus ook nog een hoop uh, uh, Amsterdamse filmmakers die ook een 48-hour hebben gemaakt en die ook hier draaien. En, uh, nou ja, goed, die zijn alleen met veel meer. Die zijn met tien man en die krijgen natuurlijk niet allemaal een accreditatie. Dus we hebben er een beetje een sport van gemaakt vanmiddag... om uh, zoveel mogelijk mensen naar binnen te bluffen. Uh, een beetje te sjoemelen met kaarten. En uh, daar zijn we nog druk mee bezig. En dat is op zich ja, dat is wel leuk, want ze zijn hier in Cannes nog best wel streng. Uh, omdat iedereen dat probeert natuurlijk. En dan uh, is dat weer een, ja, zit er toch wel weer een leuk sportelement in om dan, om dan toch op de een of andere manier binnen te komen. En wat ook een sport is, is uh, zijn de feestjes. Er zijn de, elke avond ontzettend veel feestjes. Op de jachten die hier liggen en er is ook een heel groot uh, kasteel ergens op een berg. En er schijnt dan het feest daar feesten schijnt hier plaats te vinden. En iedereen wil er natuurlijk bij zijn. Uh, maar niemand heeft kaarten, niemand heeft uitnodiging. Of tenminste niemand, uh, veel mensen niet. En het is dan een beetje de kunst om... Uh, om je beste pokerface op te zetten en daar op de een of andere manier je toch zelf naar binnen te, te krijgen. En het schijnt, uh, een van de, van de tips die ik heb gekregen is als je een goede dure zonnebril hebt, dan wil dat nog wel eens vlotten. Nou is het enige, ik was vanochtend een uur in, uh, in Frankrijk en ik heb meteen mijn, uh, mijn zonnebril in de taxi laten liggen. Dat is geen grap, dus het komt er eigenlijk op neer dat ik uh, de komende uren vooral even mijn pokerface moet gaan oefenen. Want ik wil eigenlijk wel nog ergens op een feestje uh, belanden. Nou En hoe dat afloopt, dat, uh, dat horen jullie morgen. Dan draait trouwens ook mijn, uh, mijn film. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe de reacties zijn. En uh, morgen meer. Hoi, hoi. Jeroen Ouben, filmmaker en regisseur in Cannes. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond, we gaan de studio verbouwen tot restaurant. Ja, want insecten eten wordt de toekomst. Gadverdamme. Is dat niet gewoon wat de boer niet kent, eet hij niet? Dat zou kunnen. Zeker weten. Maar de vraag is, zouden jullie het eten? Als het gewoon als je een, een, een lekkere bordje voor je krijgt? Jawel. Ja? Ja, maar ik wil het wel proberen. Opgevoed maar... met alles moet, alles moet je een keer proberen. Maar... Het gaat niet van harte, zie je nee. in je gezicht. Nee, nee, nee geloof ik niet. Dus Slakken het... eet ik wel. Vind ik dat weer niet eng. Ja, iets in je hoofd zegt, Nou ja, tenminste bij mij... Ja, ik weet het niet. Het ik moet bij larven ook denken aan lijken en zo. En die ruimen shit op. Gadver. Dat eet je toch niet? Maar misschien kunnen ze het samen persen en dan in de vorm van een biefstukje. Dan ja. ziet het er nog gewoon uit als een. Ja, een uh, soort hamburger gemalen. Precies, een, spring, een springhane schnitzel Of Een uh, keverlapje. Een keverlapje. <laughs> Uh, Mark Koster, onze entertainmentman, komt net binnen. We hebben het zo meteen over comedy op YouTube. Uh, hij komt binnen en hij ziet hier uh, meelwormen staan. Hier het ruikt naar een soort Chinese afhouden. Dit gaan we eten zo, Mark. Jij ook. Wow. Ja. We gaan gehaktballen eten van meelwormen. Ga ik doen. Ja. Ga ik dat doen. check de webcam, daar zie je al een hele verzameling... aan verschillende insecten staan. Dat zometeen, de hele wereld moet aan de insecten. Er zijn er nu 2 miljard en dat, daar moeten meer mensen bij. Dat zo. Het NOS Radio 1 Journaal, elke dag...